1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen dus weer een luisteraarsvraag over werk. Die wordt beantwoord door een van de deskundigen in onze werkplaats. Dit keer gaat het over sociaal ondernemen. Nu eerst het NOS Journaal. Jan van den Putten. Goedemiddag. Meer dan een kwart van de schoonmaakbedrijven overtreedt de regels. Maximum van 130 kilometer leidt niet tot onduidelijkheid op de weg, zegt Teven. En het Syrische leger herovert een belangrijk deel van Homs. In het westen is flink wat zon, op andere plaatsen is er meer bewolking. Misschien valt daar ook een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen en woensdag ook een enkele bui, maar ook zon. Donderdag en vooral vrijdag zonnig en tropisch, tropisch warm. 27 tot 33 graden. Meer dan een kwart van de schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan de regels. Dat hebben speciale interventieteams geconstateerd... bij een grootscheepse controle onder 1450 bedrijven in die sector. Minjon van Heiningen van de inspectie SZW. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was daar allemaal mis? Wat kwam u zoal tegen? Uh, nou, we hebben een aantal misstanden geconstateerd. en Dat had betrekking op zwart-vrijd werk, uh, uitkeringsfraude... mensen of bedrijven die de, de administratie niet compleet hadden... Belastingfraude, illegale arbeid, onderbetaling, arbeidsuitbuiting en identiteitsfraude. Dat is nogal wat. En allemaal om het goedkoper te maken. Dat is zeker zo, ja. ja, ja. En is dat over de hele linie grote kleine bedrijven? Het zit uh, met name wat wij gezien hebben bij de, de kleinere bedrijven, middelgroot, tot ongeveer vijftig werknemers. Ook startende uh, bedrijven die, uh, maken zich nogal eens aan deze misstanden schuldig. Ja, het is niet zo dat het niet bekend is dat er bepaalde regels zijn. Het is dus allemaal bewust. Uh, ik, nou, voor een groot deel is het bewust. Ja. Hmm. He, je kan nog zeggen bepaalde uh, dingen, ja, die wist ik niet. Maar goed, dan had je beter moeten informeren. Maar het is vooral uh, met de intentie om uh, goedkoper te kunnen werken dan bedrijven die zich wel aan de regels houden. Ja, waarom doen grote bedrijven dat niet? Uh, ja, waarom doen grote bedrijven dat niet? Grote bedrijven zijn, zijn beter georganiseerd die. Uh, kunnen bestaan maar, hè, door, door gewoon de regels uh, na te leven. En kleinere bedrijven die hebben blijkbaar... In, in zeker economisch moeilijkere tijden... moeite om het hoofd boven water te houden... en ja, nemen voor een deel hun toevlucht uh, tot uh, malafide praktijken. Ja, en die krijgen dan van nu een boete voor 37 miljoen is er opgelegd? Heb ik We hebben voor totaal aan 37 miljoen euro... aan boetes en naheffingen en terugvorderingen opgelegd. Ja. Maar de vraag is, helpt dat? Nou, dat vragen wij ons ook af uh, en daarom zijn we ook bezig om te kijken van, uh, ook in samenwerking met de brancheorganisaties, van welke andere maatregelen kunnen wij treffen om dit soort praktijken te voorkomen. Ja, verdere controles in elk geval. En daarnaast zullen we ook blijven controleren. He, we laten het nu niet los hè, om te kijken van wat kunnen we dan gaan doen, maar we, we blijven nu controleren en daarnaast kijken we of we andere maatregelen kunnen treffen. Mevrouw van Heiningen van de inspectie SCW, dank u wel. Graag gedaan.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 En de SP wilde toen weten of het aantal boetes op die wegen ook was gestegen. Nou, tegendeel is volgens Steven het geval. In Harderwijk heeft een vrouw van 48 haar kleindochter uit haar brandende huis gered. Vannacht brak in de woning van de vrouw brand uit. Toen de vlammen om zich heen sloegen zag de vrouw dat ze niet meer met haar kleindochter naar beneden kon komen. Ze gooide eerst een matras naar beneden en gooide vervolgens haar vijfjarige kleindochter op die matras en daarna sprong ze zelf naar beneden. Het kind liep alleen wat schaafwonden op. De oma heeft flinke brandwonden. De politie van Harderwijk heeft grote bewondering voor die actie van de vrouw. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een proef met het inzetten van buitengewone opsporingsambtenaren... BOA's bij simpele winkeldiefstallen. Dat moest eh, ja, minder werk opleveren voor de politie... maar de politie heeft juist meer werk eraan. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Alteno... in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De BOA's moesten in de proef simpele winkeldiefstallen... zelfstandig afhandelen. Voorzitter Gerrit van der Kamp van de politievakband ACP. Goedemiddag. Goedemiddag. Die BOA's, wat zijn dat nou precies? Dat zijn medewerkers die ook in het veiligheidsdomein werken... om bij te dragen aan de veiligheid van burgers en de samenleving. Bewaking, en persoonlijk. Dat is voor een deel bewaking, maar ze hebben ook bevoegdheden. En op grond van die bevoegdheden hebben zij ook deze proef... met winkeldiefstallen gedaan. Wat was de oorspronkelijke opzet eigenlijk? De opzet was dat uh, een winkeldiefstal, dat was het uitgangspunt van de minister... simpel zou zijn en dat dat veel eenvoudiger moest kunnen worden afgedaan... en ook goedkoper omdat uh, de politie er uh, ja, niet aan toe kwam en dat de vraag daarna wel groter was. Uh, en dan uh, was bedacht dat deze medewerkers dat gingen doen. Die zijn daar trouwens goed voor opgeleid. En waaruit het onderzoek wel blijkt is dat de samenwerking tussen politie en die boa's op zichzelf goed is verlopen. En dat is wel een goede zaak. Ja, maar ze moesten vooral wat simpeler zaken gaan doen, maar die zijn er eigenlijk niet. En dat komt nu op een punt inderdaad uit wat wij ook al vaker tegen de minister hebben gezegd. Dingen zijn niet zo simpel als dat het lijkt. Ook een winkeldistel blijkt achteraf gezien helemaal niet zo simpel te zijn. Want hoe gaat dat dan? Nou ja, wat je ziet is dat er, uh, deze mensen de bevoegdheid hebben om winkeldistallen af te doen... mits ze eenvoudig van aard zijn. Maar zo gauw iemand zich verzet of boven een bepaald bedrag gestolen wordt... of nou ja, in ieder geval het niet meer aan die voorwaarden voldoet... moet de politie erbij komen, dan komen er een heleboel extra handelingen bij. Van de politie, maar ook van die BOA's. En um, dat je dan bijvoorbeeld met het transport van die uh, verdachten zit... en met het insluiten daarvan. Dat zijn allemaal activiteiten die bij zelfs een simpele winkeldist al kunnen zitten. En ik denk dat dat zwaar onderschat is door de minister. Ja, en uh, ja, wat moet er dan eigenlijk wel gebeuren om uh, politiewerk uit handen te nemen? Want op zich is het, lijkt het een goed idee. Nou ja, de vraag is of je het uit handen van de politie moet nemen. Je kan ook aan de politie vragen van nou, uh, waarom integreren jullie dat niet um, uh, binnen jullie organisatie? Ook door medewerkers die dat soort taak ook gewoon aankunnen. Um, en dat is dan een keuze die je maakt. Maar één ding is zeker, de weg die nu ingeslagen is om het op deze manier te doen, die lijkt voor geen van... ...partijen uit, uh, komst te bieden, want winkeliers gaan niet meer aangifte doen. Uh, er blijkt meer werk voor de politie aan te zitten en ook meer voor de BOA's. Dus de facto zijn er geen winnaars. We zijn weer terug bij af, meneer Van der Kamp. Nou ja, dan is het zoeken naar uh, de volgende methode om het aan te pakken. Ik dank u wel uh, voor de uitleg, uh, Gert Van der de Kamp van de politievakbond ACP. Het Nederlandse bedrijf Structon heeft een mooie opdracht. Een opdracht ter waarde van bijna 1 miljard euro. De order is de grootste uit de geschiedenis van het bedrijf. Structon gaat namelijk meebouwen aan drie lijnen... van een onbemand metrosysteem in Saoedi-Arabië. Wij leveren civiel werk en ook de kennis op het gebied van railsystemen. Dus wij leggen viaducten aan, een aantal tunnels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 Het Syrische regeringsleger heeft de wijk Galdieë in de stad Homs volledig in handen gekregen. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Galdieë was in handen van de opstandelingen, maar die hebben het niet kunnen houden. Correspondent Sander van Hoorn, de Syrische staatstelevisie meldt dat. Hoe zeker is het dat dat ook weer in handen is van regeringstroepen? Nou, zeker dat het uh, voor het grote deel in handen is van de regeringstroepen... want dat wordt ook door uh, oppositiebronnen bevestigd. Maar die zeggen dat er nog wel degelijk gevochten wordt in delen van die wijk... en dus in delen van Homs. Waarom is uh, die wijk Galdieën in, in Homs zo belangrijk? Omdat het de laatste grote wijk was die in handen was van de Syrische oppositie... in een stad die zo cruciaal is. Ja, elke plek is natuurlijk cruciaal... Maar... Dit uh, ligt midden in het knooppunt van het gebied van, uh, dat door de Syrische president beheerst wordt. En uh, de speculatie is ook dat op het moment dat Homs weer in handen is van de regering... dat dan de opmars naar Aleppo kan beginnen. Wat, wat het mij vooral vertelt is dat die lijnen die je op dit moment ziet... wat in handen is van de Syrische regering en wat in handen is van de Syrische oppositie... dat dat als dat is duidelijk binnen zijn eigen gebied. bezig met het uh, volledig veiligstellen van dat gebied. Ja, en Homs is daar een belangrijke factor in. Maar wat vooral opvalt. kijkt naar de beelden en vooral de foto's uit Homs. is de totale verwoesting. bijvoorbeeld ook van deze wijk. Ja, alles kapot geschoten. En ja, mocht het van de uh, ophouden, die gevechten, dan ben je nog jaren bezig met de wederopbouw. Uh, dan moet je ook denken aan de mensen die daar gestorven zijn, totaal in Syrië. Meer dan 100.000, zegt de VN. De mensen die gevlucht zijn uit Homs en die bijvoorbeeld hier in, uh, in Libanon zitten. Uh, het opbouwen, dat wordt dan een hele klus. En dan zijn we natuurlijk nog lang niet toe aan die fase, want de gevechten die gaan maar door en door. En daar zitten nog altijd mensen in die stad natuurlijk, die kunnen geen kant op. Sorry. Daar zitten nog altijd mensen in die stad, die kunnen geen kant op. Ja, en natuurlijk moet je uh, nooit bij een stad denken dat daar, uh, dat, dat helemaal het strijdpaneel is. Uh, er zijn wijken die, uh, uh, waar, waar niks aan de hand lijkt te zijn. Het centrum uh, bepaalde Alawitische wijken, hè, de wijken die achter de Syrische president staan... Daar zul je op dit moment nog een vorm van normaal leven uh, zien. En het zijn dus met name die buitenwijken zoals nu, dat Galibier, waar uh, de hele tijd zwaar gevochten is. Waar de zware bombardementen uh, plaatsvinden en waar dus nu de berichten van zijn dat het Syrische leger gesteund door de troepen van Hezbollah, die wijk weer een ander heeft gekregen. Correspondent Sander van Hoorn.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 De Nederlandse zwemteam heeft een succesvolle ochtend achter de rug bij de WK in Barcelona. Van de vier deelnemers aan de series haalden drie de halve finales. Bob van de Tak was dat ook de verwachting. Ja, ik had eigenlijk gehoopt op vier uit 4 moet ik zeggen. Maar dat uh, lukte niet door de uitschakeling van Dion Dreynsen, Dresens op de 200 meter vrije slag. Dresens heeft wel vaker problemen met hard zwemmen in de ochtend. En dat was uh, vandaag niet anders, want hij uh, finishte bijna een seconde boven zijn persoonlijk record. En dan is het dus einde verhaal. Sebastiaan Verschuren gaat wel door naar de halve finale op de 200 meter. Vrije slag, hij deed het een stuk beter. Het was wel een vreemde race, moet ik zeggen. Hij ging erg hard weg, Verschuren, moest dat bekopen op de laatste 50 meter. Maar 1.47.24 was een prima tijd, de derde in het totale veld. En Verschuren mag dus vanavond zich proberen te plaatsen voor de finale. Op de 100 meter rugslag gaat Bastiaan Leijsen door naar de halve finale. Dat is een primeur voor hem. Dat lukte nog niet eerder op een grote toernooi op de lange baan. Lijsen noteerde de negende tijd, 54-07, prima voor in de ochtend. Bij de vrouwen was er Monique Nijhuis in het water op de 100-meter schoolslag. En ook voor haar is er een halve finale plaats. Maar het was wel op het nippertje, moet ik zeggen. 1-08-29 was tegenvallend, bijna een seconde boven haar Nederlands record. Maar het was dus net genoeg om een rondje verder te komen. Maar Nijhuis beseft dat het vanavond wel een stuk harder zal moeten. En nog mooie tijden gezien daar. Ja, dat kun je wel zeggen. Ook op die 100 meter schoolslag bij de vrouwen was er bijna een wereldrecord. Dat zie je toch zelden in de ochtend dat er zo hard gezwommen wordt. Maar het uh, gebeurde door uh, Ruta Melutite. Dat uh, jonge meisje uit Litouwen, die maar beter en beter wordt. Al een verrassend Olympisch kampioen natuurlijk vorig jaar op de 100 meter schoolslag. En nu uh, ging bijna ook het wereldrecord eraan. 1-0-4-52 zwom Melutite. En dat was maar 700ste boven het wereldrecord van Jessica Hardy. Oké, okay, Bob van der Tak over het zwemmen in Barcelona. Het is 14 over 1. Erwin de Hart zit bij de AWB. Er, uh, er zijn een paar dingen te melden. Op de A7 Hoorn richting Amsterdam staat een file... tussen Afrika en Purmerend van 2 kilometer... door een ongeluk op de rechterrijstrook. Die is dicht. Op de A15 Goorkom richting Nijmegen... is een tragische ongeluk gebeurd. Daar is de weg helemaal dicht tussen Kropet Ressen en Bemmel. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid... Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Breda-Noord... door werkzaamheden, 3 kilometer file. En ook de A50 is dicht. Eindhoven-Os in beide richtingen. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Hoofdpunten nog een keer van deze uitzending. De nieuwe maximumsnelheid van 130 leidt niet tot onduidelijkheid... en meer boetes, zegt staatssecretaris Steven. Een kwart van de schoonmaakbedrijven overtreedt de regels. Er zijn bijvoorbeeld illegalen aan het werk. En het Syrische leger herovert een belangrijk deel van Homs. Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, tijdens de werklunch een luisteraarsvraag over het sociaal ondernemen. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week in de wereld van de wegwerkers.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 Het is weer maandag en dan is het tijd voor De Werkplaats. Iedere week behandelen we vragen van luisteraars over hun zoektocht naar werk. En deze week gaat het over de kunst van sociaal ondernemen. Luisteraar Maaike Eipelaar, die ziet daar wel brood in... maar uh, vraagt zich af waar de kansen liggen. En Mark Hillen is oprichter van Social Enterprise NL. Dat is het platform voor sociaal ondernemerschap. En beide zitten hier in de studio. Maaike en Mark, hartelijk welkom. Hallo, Klinkt Het is als een mooi zangduo, Maaike en Mark. Mm. <lacht> um, Maaike, leg eens uit. Wat, wat voor bedrijf ben jij aan het opzetten? Ik ben bezig met een webwinkel. www.gewoonopinternet. Uh, daar wil ik een goede samenwerking creëren... tussen verschillende sociale uh, groepen. Dus dan... Uh, wat ik wil doen is eigenlijk bijvoorbeeld kunstenaars aan werklozen koppelen... en mensen die op een sociale werkplaats uh, werken... eens uh, willen laten werken voor met, met mensen die bijvoorbeeld gestudeerd hebben maar niet aan een baan komen. En uiteindelijk wordt het een winkel, een webwinkel dus in eerste instantie... Uh, waar je verschillende allerlei zaken in en om het huis kan kopen... Maar het wordt zeker geen vrouwenwinkel. Kijk maar eens op internet. Waarom zeg je dat laatste erbij? Nou, ik, ik merk dat, uh, dat als je het hebt over een woonwinkel... Dan, dan merk ik toch wel in mijn omgeving dat mensen denken... oh nee, dan, uh, dan krijg je van die vrouwen die heel graag naar zo'n woonboulevard willen. En dan gaan ze daar verschillende soorten kaarsenstandaards kopen die dan uh, eigenlijk totaal niet nodig zijn. Wat uh, www. op internet vooral gaat doen is uh, hippe, creatieve mensen bij elkaar brengen die daar zeer unieke producten uh, neerzetten, waarbij eigenlijk allerlei altijd een goed verhaal oh. achter zit. Maar ik, ik, als ik dit zo hoor, denk ik dat is een kringloopwinkel toch of zoiets? Of, of en die zijn dat toch ook al? Ja, inderdaad. Er zijn uh, inderdaad kringloopwinkels. En, uh, maar wat, wat, eigenlijk, wat ik mis bij kringloopwinkels is uh, inzetten van marktkennis en ook het gebruik van social media. Zodat je eigenlijk het taboe op tweede ans uh, zou kunnen doorbreken. Want er is op zich al wel een omslag en kringloopwinkels worden wel, uh, zijn populair. Maar als je daar nog niet echt van gehoord hebt of, of, of dat eigenlijk toch een beetje vies vindt... Maar jij bent zelfs een taboe op tweedehands, maar dat, dat, dat is toch al een beetje weg nu? Wil mensen kijken ook van, hoe kom ik als Jan Splinter door de winter... en als ik iets tweedehands ergens kan krijgen, dan ga ik daar nou op zoek? of Je hebt marktplaats, heb je? Dus, of, of zit ik uh, verkeerd te denken nu? Nee, ik ga zeker niet zeggen dat je verkeerd <lacht> zit te denken... maar ik denk dat het altijd nog beter kan. Okay. En uh, dat wil ik laten en, zien. En, en voor de goede orde, jij wilt ja. die webwinkel beginnen en daar niet zelf een miljonair mee worden... Nee, dat, dat is nee. ook nog een bijkomstigheid. Ja, absoluut en uh, daarom heb ik het ook over, uh, je kunt winst maken met je bedrijf, maar je kunt ook op allerlei, en, en dan heb ik het over geld, maar je kunt ook uh, een winst, uh, winst, bij, winst, winst bijdragen uh, door op sociaal en maatschappelijk gebied uh, een uh, positieve bijdrage te leveren. Ja. Dus je kunt ondernemen of je kunt sociaal ondernemen en daar, uh, daar geloof ik absoluut in. Ja. Nou. Uh, Mark, uh, sociaal ondernemen, ja, dat is jouw business. Ja. Uh, nog niet zo lang geleden samen met Willem Verloop, die we kennen bijvoorbeeld van War Child Social Enterprises NL opgericht. Platform voor sociaal ondernemen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, we hebben een definitie van sociaal ondernemingen, social enterprises, en dat zijn bedrijven die primaire maatschappelijke doelstellingen hebben, maar wel gewoon een bedrijf zijn met een product en een dienst en een verdienmodel. Wat, wat zit er daar bijvoorbeeld voor bedrijven in? Nou, je Dan moet denken aan die kringloopwinkels uh, waar je het net over had. Er werken 6000 mensen met een uh, arbeidsbeperking in de kringloopbranche. Dus dat is niet alleen maar hergebruik. Uh, de Triodosbank schaden wij eronder. Een heel ethisch bedrijf, wat ook niet op winst gericht is. Uh, Restaurant 15 van Jamie Oliver. Ja. Uh, het is een heel divers veld. Ook in de zorg vind je een aantal van dit soort bedrijven. Maar ook bijvoorbeeld een lokaal energiebedrijf. Als je met 200 uh, bewoners uh, een energiebedrijf begint met zonnepanelen. He, dan ben je gericht op uh, een sociale doelstelling. Namelijk, je kent elkaar, maar ook op energie. En uh, ja, dat is niet voor winst, maar voor jezelf ja. en uh, voor de gemeenschap. zit allemaal in dat, uh, in dat netwerk. Daarnaast doe jij nog iets, want je hebt drijvende kracht achter. We komen er wel. komenerwel.nl. Ja, dat is correct. Wat is dat? Het, ja, dat is een, um, een, um, een crowdfinance platform. Het is eigenlijk een manier om startende ondernemers op weg te helpen. En wat je dan doet als startende ondernemer... is aandelen of obligaties uitgeven. Dat klinkt heel uh, technisch-financieel, maar dat is iets... Wat wat eigenlijk natuurlijk vijf jaar geleden niet mogelijk was als klein bedrijf... Hè, waar Heineken en Shell en dat soort bedrijven gewoon dat, dat wel kunnen doen. En ja, via internet ga je dan een financieel product... bijvoorbeeld een obligatie marketen, en op die manier je bedrijf financieren. Kijk aan. Um, Maaike, zijn dit ook, uh, wil, jij wil uiteindelijk ook bij dit netwerk horen, lijkt me. Nou, dat ben ik nog even aan het uitzoeken. Maar uh, ik ga sowieso uh, kijken waar, waar de kansen liggen en waar we het uh, over dezelfde visie hebben. Absoluut. Ja. Ja. Um, Mark, je, je hebt het verhaal een beetje gehoord. Jullie hebben elkaar ja. al even gesproken, ja. natuurlijk. Wat, ja, wat, wat, uh, wat vind je ervan? Nou, Ik vind, ja, ik vind op het om te beginnen hartstikke leuk. Uh, de, de, de hele trend waar uh, Mike het over heeft, en ook de kringloop daar zit heel veel in. Want je ziet dat uh, hergebruik en, her en, en dat soort dingen, dat is heel, heel prima. Maar ja, er echt leuke spullen van maken. Dat mensen er ook een beetje warm van worden. Wat jij al zei van Jan Splinter, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er een stukje design en fashion dat het leuk wordt. Om, om, om, om dat soort spullen te herbruiken en met elkaar ook dingen te doen. En, dus daar ben ik heel positief over. Ja. Dus dat, dat ja, daar heb je al binnen. Je wel. Heel erg leuk om te horen. Die heb je al binnen, ja. ja. ja. Beter dan die zeikvragen van mij daarover. <lacht> Vind nee, dat vind ik helemaal niet. Dan zou ik dat ook zeggen. Ja, maar, zo eerlijk ben ik ook nee, maar kijk, we, moeten, we moeten ook een beetje helder krijgen natuurlijk, wat je, wat je, wat ja. je van, van plan bent inderdaad. Ja. Dus men, hoe mensen die dit horen moeten natuurlijk ook even weten. Hoe, dus daarom stel ik die vragen. Nee, ook. dat snap ik. Uh, wat dat betreft uh, is het uh, wel zo origineel dat ik uh, een, een, een beeldend en uh, op, op papier heb gezet... Uh, op met internet als mensen meer willen weten. Want ik krijg vaak de vraag en ik vind het ook moeilijk om, om daar voorbeelden van te geven. Want uh, wat dat betreft is de creativiteit eindeloos. En wil ik ook uh, kunstenaars uh, bijvoorbeeld, Hun, als zij iets maken, dan noemen ze dat design. Ja. En ja, ik wil daarin een tussenweg vinden, waarin een kunstenaar niet zegt... wow, moet je kijken wat ik heb gemaakt? En uh, ik hang daar een heel groot prijskaartje aan. Want ik denk dat als zij iets bedenken wat, wat niet too much is... wat, wat waar we niet al honderdduizend van hebben... en ik, ik wil even een voorbeeld geven, uh, speciaal bij jou... omdat het dan... denk bijvoorbeeld aan, we hebben heel veel boeken... Uh, er zijn uh, helaas ook heel veel boeken die bijvoorbeeld op Koninginnedag op straat blijven liggen en uh, verregenen nadat het Koninginnenmarkt is geweest. Nou wil ik bijvoorbeeld al die boeken bij elkaar brengen als een soort van grote stapel met daar overheen een, uh, een, een, een leren bekleding. En op dat moment heb je opeens een heel origineel nachtkastje. En die heeft ook niemand. Nee, nee, dus je maakt ook zelf dingen dus. Ja, ik ben zelf eigenlijk uh, ook wel heel creatief, heb ik uh, <lacht> van mijn lieve opa geërfd. En, uh, eigenlijk hoor ik al zo vaak dat ik daar iets mee moet doen. Ja. Dus uh, En ik, ja, als je, ik denk als je de winst kan zien in waardeloze spullen... dan ben je ook een kunstenaar. Ja. En enthousiasme ontbreekt het volgens mij niet bij haar? Nee, zeker niet. Wat is wel het probleem? Nou, dat kan ik zo niet zien. Maar het, het, het probleem van sociaal <laughs> ondernemers is natuurlijk... dat je ook geld moet verdienen. Hè? Want uiteindelijk moet de Maaike ook de huur betalen. En er moet uiteindelijk wel een model zijn... waarin je uiteindelijk uh, ja, ook de kunstenaars of de mensen die, die dingen maken... maken zelf uh, een website. Er moet een website bouwen zijn die moeten ook wat aan verdienen. Dus er moet uiteindelijk wel een, een ja, een verdienmodel of een businessmodel zijn wat, uh, wat werkt en dat is niet evident. Nee, maar dus, wat is dan de wat zijn de wat, wat zijn de tips voor haar nu om, om verder te komen? Nou, dat, ja, ik denk dat voor uh, kijk, ik denk dat Mike een, een soort nichemarkt vindt, hè, van mensen die het echt leuk vinden, maar die er ook echt geld voor over moeten hebben. Want als je voor goedkoop gaat, dan moet je bij de grote uh, nou ja, bij die winkels zijn die ergens bij de afritten van de snelwegen staan. En de kunst is om een soort van groep mensen op te bouwen die zich ja, die hier op de een of andere manier zich aan relateren. En daar zit ook een sociale component aan, dat je mensen daar een beetje daarbij moeten willen horen. En dat is niet zo makkelijk, natuurlijk. Nee, ja, want je moet je een duidelijk, duidelijk beeld dan ook naar buiten brengen. Als ik, ik vind het heel sympathiek, zoals ik wil. Maar het gaat wel allerlei kanten op. Klopt. Ja. Terwijl die, die woonwinkel die hij noemt, bijvoorbeeld, daar weet je van. Nou ja, je moet daarheen. Je moet zelf in elkaar zetten en uh, dan heb je wat. Zeg ja, maar. maar kijk, mensen denken vaak aan een, groot, een heel groot netwerk. Uh, als je op LinkedIn kijkt, dan is het bijna een soort van wedstrijd. Wie heeft de meeste connecties? Ik denk dat ik vooral een heel. Uh, goed netwerk moeten hebben, mensen die echt betrokken zijn. Dan kun je beter tien echt betrokken mensen hebben die daarin de juiste speler zijn. Of, of ja zoals je dan vaak ook de juiste mensen kennen. En uh, wat dat betreft uh, moet je denk ik ook binnen je netwerk voor duurzaamheid gaan. En wat zou je bijvoorbeeld van hem dan nou willen weten met zijn ervaring op dit vlak? Uh, heel veel, dus uh, daar hebben we denk ik uh, niet zo heel veel tijd nee, maar voor. Noem, noem eens, wat, wat, ja. wat zijn bijvoorbeeld dingen waar je echt mee uh, worstelt dan? Is dat bijvoorbeeld om het duidelijk over het voetlicht te krijgen, wat je, wat je precies wil? Nou, ik kan zeggen dat ik uh, daarin, ik heb totaal, uh, nou totaal mag ik niet zeggen, ik krijg inmiddels begeleiding, maar ik heb uh, weinig verstand van het schrijven van een businessplan en maken van businessmodellen. En uh, daar zou ik graag advies van hebben, hoe je inderdaad naast het mooie sociale, sympathieke verhaal, ook gewoon bij een bedrijf kan aankomen met een, met een, met een mooi plaatje, waarin je ook laat zien van, ik ben geen liefdadigheidsinstelling, want... Niet alleen, want ik ga ook zeker wel uh, daar uh, euro's voor neerleggen. En andersom komen die euro's goed terecht. Dat vind ik een hele moeilijke, ja. Wat kunnen we daarvan zeggen? En wat ik daarvan kan zeggen, nou ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Kijk, op zich het schrijven van een businessplan is niet zo moeilijk eigenlijk. Hè. Er zijn heel veel boekjes over geschreven. En als je moeite hebt met spreadsheets, dan kun je een spreadsheet samenstellen. En daar staan stijvers in. Het probleem is altijd, ja, gaat dat een beetje uitkomen allemaal? En dat, daar heeft het schrijven van een plan weinig... Mee te maken. Dus wat je zal dus moeten hoe doen. hoe realistisch is het? Nou ja, dat kan ook eigenlijk nooit realistisch zijn als starter. Je kunt niet zeggen, nou, ik ga zoveel uh, zeg maar, nachtkastjes verkopen. Ja, dat, dat blijft altijd een slag in de lucht, want je kunt dat niet weten. Dus het beste advies wat ik altijd mensen geef is: ja, probeer dingen. Hè? Probeer gewoon dingen. Probeer een product aan, aan de buurvrouw te, te verkopen. Kijk wat verkoopt. Kijk wat er gebeurt. Want ja, er zijn zoveel uh, papieren businessplannen die uiteindelijk ja, heel moeilijk te toetsen zijn. Je kunt dat niet. Kijk, als je. Noem maar wat, als je loodgieter wil worden, als je wil elektricien worden... dan kan je zeggen, nou, er zijn er zoveel in dit gebied en daar is markt voor. En dat kan wel ongeveer kloppen. Maar voor dit soort dingen, met zoveel creativiteit, is dat niet makkelijk te doen. Dus het is ook een geloof in wat je opschrijft. Ja. En uh, ja, dat kan je alleen maar, uiteindelijk alleen maar weten door te doen en te proberen. Ja. En dat sociaal ondernemen, is dat nu iets van nu... of is dat gewoon echt toekomstbestendig ook wel? Dat, dat zal er altijd blijven? Nee, ik denk dat het heel toekomstbestendig is. Ik denk dat meer en meer mensen... Kijk, op, op zich geld verdienen is natuurlijk een raar ding op een bepaalde manier. Want geld is een middel om, om iets te doen en geen doel op zich. En meer en meer mensen realiseren zich dat ze in het leven iets willen doen... wat, wat meer betekenis heeft dan alleen maar geld verdienen. En, uh, dat, dat, dat moet kan voorop je de... en dat je er dan geld mee verdient is mooi meegenomen. Ja, dat klopt. Dat, zo sta jij er ook in. Ja, absoluut. Ik, uh, ik, ik weet al dat geld belangrijk is en handig is. Maar uh, ik denk dat het vooral het meest belangrijke is dat je doet wat je leuk vindt. Tenminste, dat heb ik altijd, uh, dat zei mijn vader altijd. Dat hou je namelijk het langst vol. En uh, ik vind het uh, heel erg leuk. En ik zie daar uh, ook niet alleen leuk, maar ik, ik ben heel blij dat ik uh, deze kans krijg om mijn eigen bedrijf daarin op te zetten. Ja. Zullen wij uh, dan een kop koffie faciliteren hier zo meteen uh, uh, op, op de gang? En dat jullie nog even met elkaar doorpraten misschien? Is dat een goed idee? Jullie bedoel ik? Ja, tuurlijk, tuurlijk, Ja, ik wou zeggen, ik drink geen koffie, maar een <lacht> vet heet kopje thee lijkt me fantastisch. Dan gaan we kopje thee regelen of jou. Dan gaan, gaan we alles vooruit de kast halen. Komt goed. Uh, praat nog even door, uh, denk ik. Dat is gewoon handig, want om, om, ja, het, het is een mooi voorbeeld. Mensen die meeluisteren weten ook van, uh, van, uh, hoe het dan eventueel zou kunnen. Dus hartelijk dank. Ik wens je succes met alles wat je doet. En uh, hartelijk dank ook voor, uh, voor de uitleg. Hier. Graag gedaan.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 in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Dat is deze week Niels de Jager. Hij duikt in de wereld van de wegwerkers. Want in deze vakantietijd worden veel snelwegen goed onder handen genomen. Niels, jij staat ergens langs de snelweg. Bij welke A is dat? Op de A16, net ten noorden van Breda. Ik snap gewoon naast de snelweg. Ik heb mooi uitzicht en mooi gehoor op de werkzaamheden. Het klinkt als behoorlijk grof geweld, uh, allemaal. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, we zijn hier op dit moment bezig de voegovergangen te slopen. Die worden vervangen van de brug over de mark. En uh, daar zijn we op dit moment mee bezig. Ja, een brug over een kanaal hier uh, dat moet gewoon worden opgeknapt, een keertje onderhouden. Ja, het is een uh, onderdeel van een uh, variabel onderhoudscontract. Wat Heijmans heeft van het uh, district Brabant. En uh, ja, dit object is daar een onderdeel van. Zegt Vincent Lagarde van bouwbedrijf Heimans. U bent de uitvoerder hier bij deze werkzaamheden. Wat doet een uitvoerder precies? Uh, de uitvoerder probeert uh, op, het op, de, op het werkgebied uh, ja, de dagelijkse leiding. Uh, de dagelijkse dingen te regelen. Het personeel op de juiste plaats. Onderaannemers, materiaal. Eigenlijk gewoon de baas? Eigenlijk gewoon ja, de baas van de bouwplaats. Nou heb ik de indruk dat terwijl heel Nederland uh, lekker op vakantie is... Uh, een beetje zitten luieren aan de koolstaf op de camping, dat jullie wegwerkers extra hard aan het werk zijn. Ja, dat klopt. Uh, dit is ook een unieke afzetting. Dit zou je uh, normale tijd van het jaar niet voor elkaar krijgen, omdat de A16 natuurlijk ook een drukke weg is. Het zou veel te veel files geven. Dat zou veel te veel files geven en uh, ja, in de vakantieperiode heeft de Rijkswaterstaat ervoor akkoord gegeven, omdat de files dan ook minder zijn en minder woon-werkverkeer, dus... Vandaar. Ja, want het verkeer merkt hier natuurlijk wel een en ander van. Van de drie rijstroken, normaal gesproken zijn er nog maar twee over. Die zijn ook behoorlijk smal. Er zit een rare slinger in de weg. Je mag maar 90 rijden. Als automobilist vind ik dit soort werkzaamheden soms best wel irritant. Begrijpt u dat? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar het heeft meer reden waarom dat de snelheden zijn aangepast. Even smal de stroken. Dat is ook een stukje veiligheid voor de wegwerkers. Uh, die mensen staan wel achter een stalen bergen in te werken. Maar ja... Uh... Ja, op het moment dat er iets gebeurt, ja, die mensen, ja, die willen ook weer veilig naar huis s'avonds. avonds. Ja. ja, over die veiligheid, over de irritatie, maar ook over hoe Rijkswaterstaat dit nou allemaal in goede banen leidt en bepaalt waar, wanneer aan het werk uh, wordt gegaan. Nou, daar gaan we het deze week over hebben. Morgen sta ik hier een paar meter verderop, ja, nog meer tussen de herrie. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat klopt. Hopen dat we hem dan uh, wat beter kunnen verstaan, ondanks die herrie. Niels de Jager, hij loopt dus de hele week mee met de wegwerkers op de A16. Zometeen meteen Stand.nl, de stelling om belastingfraude te voorkomen... mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Raymond Serré. Syrië meldt dat het leger na weken van hevige gevechten... een wijk van de stad Homs heeft heroverd op de rebellen. In Homs begon twee jaar geleden de opstand tegen het regime van president Assad. Activisten hebben inmiddels toegegeven dat de strijd om Homs nu bijna voorbij is. De herovering van de wijk Galitje zou na de val van de stad Kouzair... de tweede grote tegenslag zijn voor de rebellen in de afgelopen twee maanden. De nieuwe maximum snelheid van 130 km per uur heeft niet tot onduidelijkheid en meer boetes geleid, schrijft staatssecretaris Teven aan vragen van de SP. Volgens Teven is het aantal overtredingen op wegen waar 130 gereden mag worden juist afgenomen. Het dodental door het busongeluk in Italië is opgelopen tot 39. Er zijn nog 9 zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Napels waar op borden stond aangegeven dat er langzamer moet worden gereden. En bij het wereldkampioenschap Rubik's Cubus in Las Vegas... heeft de 17-jarige Mats Valk uit Amstelveen zilver gewonnen. Hij loste de Rubik's Cubus op in een gemiddelde tijd van 8 seconden 65 ste De jongen kreeg bij zijn laatste poging een tijdstraf... omdat de Cubus niet volledig was uitgeleind. Zonder die sanctie was hij wereldkampioen geworden. Maar nu ging de eerste plaats naar Australische jongen. En dat waren de hoofdpunten. AWB nou, Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Op de A1 Napeldoorn richting Hengelo staat een file tussen Afrit Markelo en Afrit Reis van 2 kilometer door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de U36 omleidingsroute. De weg is namelijk afgesloten richting Hengelo. Op de A7 Hoorn richting Amsterdam, ook de, door een ongeluk. 3 kilometer file tussen Afrit Hoorn en Purmerend. Daar is alleen de rechte rijstrook dicht. Op de A9 Amsterdam richting Diemen. Bij Knoop het Holendrecht 3 kilometer file, daar is ook de rechte rijstrook dicht. De A15 Golkom richting Nijmegen is helemaal dicht... tussen Ressen en Bemmel. Na een tragisch ongeluk, er staat gelukkig geen file. Op de A16 Rotterdam richting Breda... door de werkzaamheden waar u zojuist naar kon luisteren... bij Breda Noord, 3 kilometer file. En de A50 Eindhoven-Oss is in beide richtingen dicht... bij Industrieterrein Ekkersrijd. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Big Brother is watching you. Dat geldt althans voor mensen die in 2012 bij een parkeerautomaat op kenteken parkeerden. De Belastingdienst heeft die gegevens opgevraagd om te controleren... of leaserijders wel eerlijk de administratie van hun privé-kilometers bijhouden. Dat de Belastingdienst dat deed, dat wekt verbazing. Opmerkelijk is ook dat de gegevens er überhaupt waren... want de dienst die ze opslaat had ze al lang moeten wissen. Is het goed dat de Belastingdienst leaserijders op deze manier controleert... Mag je hiervoor alle parkeergegevens opslaan, ook van mensen die helemaal geen leaseauto rijden? Of is het bewaren van deze gegevens een ongeoorloofde inbreuk op de privacy? Ik praat erover met VVD Tweede Kamerlid Helma Neperes. Goedemiddag mevrouw Neperes. Een uh, middag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl, ja of nee, dat mag uw antwoord zijn. Daar komen ze, de keuzes. We doen in Nederland te krampachtig over privacy. Ja. De fraude met leaseautos is een groter probleem dan privacy. Ja. De Belastingdienst moet nog meer gegevens kunnen opvragen. Voorlopig even nee. Kan nog veranderen, maar voorlopig nee. In, in dit half uurtje nog of uh, op termijn? Dat zullen we zien. <laughs> Oké, okay. dan uh, de stelling. Om belastingfraude te voorkomen... mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dus laat het weten. Via de sms bijvoorbeeld. 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. We kunnen naar de website gaan www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Om belastingfraude te voorkomen, mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. Mevrouw Neperers, eens of oneens. Eens. En waarom? Fraude is, belastingfraude is een groot probleem. Het speelt ook met die bijtelling, hè, dat gebeurt rond die auto's. En dan vind ik het van belang dat je fraude kunt bestrijden. Want als fraude er is, kost dat andere mensen juist geld. Ja, maar iemand zegt hier op onze site: als dit geen schending van de privacy is, dan mogen ze direct de hele wet opheffen. Uh, dus 1984 is een dichtbij mijn bed show geworden. Wat vindt u ervan van zo'n opmerking? Ik begrijp die zorg. Maar nogmaals, je moet echt fraude kunnen aanpakken. Er wel goede afspraken over maken. Maar fraude is echt essentieel dat je dat kunt bestrijden. En ik ook, ik rij gewoon met mijn kenteken en laat dat weten aan parkeerautomaten. Nou, ik lig er niet wakker van. Maar maak wel afspraken. Maar de law en orde gaat hier dus boven individuele vrijheid. Ik zeg dus, fraudebestrijding is essentieel, want anders is er niemand meer die die auto gaat aangeven, he, van dat die niet privé ermee rijdt. Dan zal iedereen zeggen, ik gebruik hem nooit privé, dat kost honderden miljoenen, maar je moet wel zorgen dat je echt afspraken maakt hoe lang zulke gegevens kunnen worden bekeken. Nou, nou daar komen we zo nog wel even op, maar de meerderheid van de mensen waar het hier om gaat, die hebben dus helemaal niks misdaan, want die stonden toevallig ook in zo'n parkeergarage, dat zijn geen leaserijders. Er zijn heel veel lease in het land. Maar een meerderheid had er dan niets mee te maken. En de, maar heeft dan ook niets te vrezen. Het wel wezen. Wie niets fout heeft gedaan, heeft niets te vrezen. Ah ja, kijk, De overheid, dus ho ho ho ho ho ho de overheid hoeft toch helemaal niet te weten waar ik, waar ik parkeer? Als, als ik geen lease ben, waarom moeten ze dat weten? De overheid weet dat ook, want de politie controleert ook gewoon... of je bij zo'n paal uh, wel netjes betaald hebt. Dus er wordt verdeeld natuurlijk gekeken. Maar ik vind die fraude, dat vind ik een essentieel iets. Als er weer fraude is, roepen we met ons allen... het moet beter worden bestreden... En dan zal dat af en toe ten koste gaan van de privacy. Maar nogmaals, maak er wel goede afspraken over... want dat is mij hier niet duidelijk. Nee, maar ik bedoel, als ik in een parkeergarage ga staan... en ik, pak, ik weig te betalen, dan hebt u een punt volgens mij. Maar als ik daar gewoon parkeer, dan hoeft toch niemand dat verder te weten? maar ook gewoon met, waar je met die telefoon bent kan lang gevolgd ja, worden. Nee, dus dat, echt, dat... ik vind dat anderen, en dat verschillen wij van mening... ik vind dat anderen gewoon essentieel. Maar nogmaals, maak wel afspraken hoe lang je ze bewaart. Want dat vind ik hier erg vaag. Ja, het, gaat om, het gaat inderdaad om de registratie van, van mensen... die eigenlijk helemaal niks misdaan hebben. Ja, maar dan zal altijd af en toe zullen de goeden onder de kwalen moeten leiden... en we roepen ook altijd allemaal dat die kwalen moeten worden aangepakt. Dan moet je vaak breed beginnen... Breed controleren en dan langzamer zeker dat, uh, zorgen dat je de echte mensen te pakken krijgt. Ja. Iemand op onze site zegt, waarom dan niet meteen alle belastingaangiftes van iedereen openbaar maken? Die zijn nog altijd uh, vertrouwelijk en dat is ook altijd een belangrijk goed. Die mogen niet zomaar bekend worden gemaakt. Ja. Maar echt, ik vind parkeren wat anders dan mijn eigen belastingaangifte, hoewel je mijn inkomen gewoon uh, kunt halen uit een boekje. Ja, nee, dat weet ik. Zij, uh, nog even dan, dan gaan, dan gaan we even door op het punt wat u ook zelf al maakt en zegt van daar, daar zet ik dan wel een vraagteken bij. Bijvoorbeeld hoe lang dat dan bewaard mag worden. De wet bescherming persoonsgegevens stelt dat het gebruik van de data alleen bedoeld is voor een specifiek doel. Het doel van de database is uh, om te controleren of mensen hebben betaald voor het parkeren. In dit geval. Ja, maar dan zul u dan afspraken moeten maken... want iedereen weet ook dat andere dingen ook gewoon worden gebruikt. Het belang van fraudebestrijding, belastingen moeten betaald worden... door iedereen, en laat dan ook de mensen die ermee willen knoeien... pak die dan gewoon aan. En dan is dit een extra middel. Maar maak wel goede afspraken, mm. want dat hoort er wel bij. Maar u bent het ermee eens had, dat het bewaren van deze gegevens... Uh, nu voor een ander doel worden gebruikt? Maar dat zal vaker gebeuren dat er voor een bijkomend doel gewoon wordt gebruikt. Maar daar moet je wel open in zijn. Ja. Dan die instantie hè, die die parkeergegevens beheert, het Servicehuis parkeren heet dat, garandeerde dat alle ingevoerde kentekens na acht weken worden gewist. Dat blijkt nu dus helemaal niet zo te zijn. Dat blijkt dus niet zo te zijn, omdat er een nevendoel was. Ik vind dus wel dat je daar open over moet zijn. Dat herhaal ik als je dat soort dingen doet. Ik vind dat ze gebruikt moeten kunnen worden. Het fraudebestrijding dat belang weegt voor mij zwaarder, je moet er wel openheid over geven. Ja, want we krijgen hierbij dus een situatie... dat als ik de wet overtreed, dan krijg ik iemand in mijn nek te heigen. Terwijl als de overheid het zelf doet, dan mag het dus ineens wel. Nou... Oh. Het punt is dat nog net heel veel mensen frauderen, helaas, met dat privégebruik. En dus helemaal niemand in hun nek kregen. Dus dat is het probleem. Je wilt fraude bestrijden. Ja. Maar de overheid moet er wel goede afspraken over maken. Dat zei ik, dat herhaal ik. Nou, maar goed, het College Bescherming persoonsgegevens zegt ook dat dit servicehuis parkeren, hè, dus die die data opslaan, de wet heeft gebroken door de data niet te wissen. Vindt u dat dan niet erg? Ik nogmaals, ik zeg, de afspraken hadden beter moeten zijn. Daar zal ook iedereen nu verder over spreken. Maar die fraudebestrijding vind ik een essentieel iets. Anders ben je gewoon nog een soort gekke henkie... als je hier wel je belasting betaalt. Ja, maar goed, de overheid moet ook het goede voorbeeld geven als het gaat over de wet. En zichzelf daar dus nog dus ook aan houden. U zegt nu allemaal wat ze zich er niet aan hebben gehouden. Daarmee ga ik op u, u af. Ik vind dat je daar goede afspraken over moet maken. Maar soms is het inbreuk gewoon te rechtvaardigen. Ja, maar maar er staat gewoon in de afspraak nu dat dat acht weken mag... en dat is veel langer ge gebeurd. Als dat langer is gebeurd, maar u zegt dat, ik heb die informatie niet... dan is dat niet goed te praten... Maar wat u nu toch eventjes steeds de hele tijd vergeet... dat vind ik wel jammer, dat het gaat om mensen... die zeggen dat ze geen privégebruik hebben... of hooguit 500 kilometer... en daarbij honderden tot duizenden euro's aan de belastingen onttrekken. Dat vind ik nou erg. Ja. Nee, vind ik ook erg, maar het lijkt me dat nou, de mensen... Nog niet het gevoel. Ja, ja, goed, ik, ik heb nog niet dat gevoel. Nou ja, goed, ik heb er niks aan te verdienen. Ik ben bovendien geen lease rijden, maar uh, het gaat erom dat, dat uh, iemand die in zo'n parkeergarage parkeert, dat daar de gegevens zelf van bewaard worden. Misschien ben ik daar wel bij mijn uh, minnares of zo. Ik bedoel, dat hoeft de overheid toch helemaal niet te weten? Ja, nou ja, dat is een eigen keuze natuurlijk waar je naartoe gaat Nee, nou dan precies, het maar, nee maar, maar dat nogmaals, is ook zo, maar dat wil ik niet nee, dat dat via de parkeergegevens nee, naar buiten ik, komt natuurlijk. Want daar moet je... Ik begrijp best uw zorg als u die middelrest zou hebben. Maar kijk, ik vind dat je er wel open op. moet zijn. Dit is een fictief voorbeeld, hè, zeg ik nee, even voor de nee, nee, Even, Dit is fictief. Zal ja. ik dat voor u bevestigen? Okay. Maar waar het mij om gaat, is dat je zegt, ik moet die fraude bestrijden. Ik vind alleen wel dat je dit soort dingen daar open in moet zijn. Dat dat kan gebeuren. En dat heb ik hier dus gemist. Laat ik dat stukje met u eens zijn. Je moet er wel open in zijn. Punt. Ja. Um, uw collega Kamerlid Omtzigt, hij is van het CDA... die vindt het prima dat die scheefrijders worden aangepakt. Ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Uh, uh, maar hij zegt, ik wil wel actie van het college... het college bescherming persoonsgegevens... want die gegevens moeten korter worden bewaard. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, hij heeft eerst gezegd dat het ermee mee eens was... dus dat hij de inbreuk rechtvaardigde... althans als ik de kranten vanochtend begreep. Maar dat je er afspraken over moet maken, hoort u mij ook zeggen. Ja. Dat vind ik wel dat hier moet gebeuren. Helder. Ja. En, en is dat dan die acht weken, vindt u? Of, of moet dat korter, juist? Ik vind uh, acht weken, als je echt. Je moet gaan kijken. Dat overleg zal er moeten zijn. Dat je zegt, ze gaan weg, maar. Ik denk acht weken dan het kan zijn. Maar je moet wel kijken dat je waar je echte fraude vermoedt, moet. Maar er zullen er meer aanwijzingen moeten zijn dat je dat langer kunt bewaren. Daar moet je nu gewoon over gaan praten. Want nogmaals, ik vind fraudebestrijding van belang. Maar anders moeten u en ik meer belasting gaan betalen. Want er moet tijd genoeg zijn om de opsporing te kunnen doen. Ja, je zult tijd genoeg uh, moeten hebben. Dus wellicht moet dat wat aantal weken langer. Maar je moet er afspraken over maken. Laat dat helder zijn. Ja. Ik vind acht weken erg kort, maar maak er wel afspraken over. De SP nog even die eist dat na de controle door de belastingdienst alle gegevens van de niet-fraudeurs verwijderd worden. Bent u daarmee eens? Dat uitgangspunt van doe ze weg. Je moet alleen zeggen als blijkt dat iemand toch na de hand een fraudeur zou kunnen zijn, dan moet je een methode hebben om het weer te kunnen gebruiken. Maar andere informatie van mensen die echt nooit iets vals hebben gedaan, geen leaseauto hebben bijvoorbeeld, u heeft er geen, ik heb er geen, een heleboel luisteraars ook niet. Die moet je gewoon verwijderen en gaat daar nu gewoon afspraken over maken. Iemand op de site ook weer zegt, het is een kwestie van tijd. Straks heeft elk voertuig standaard een GPS-tracker ingebouwd... waarmee de RDW dan kan, kan controleren waar en hoe laat iemand ergens is geweest. Ja, dat is een jaren discussie die er al jaren is over een kastje. Van zou je een kastje kunnen inbouwen, hè, wat letterlijk dan registreert... maar ja dan weet je ook echt ongeveer bij welke winkel iemand stopt... en dat hij precies allemaal doet. Dus daarover, want dan, dat geeft ook al een tijd de discussie... los van de technische aspecten, maar dan ga je natuurlijk gewoon heel ver... Dus ja. Nou ja, vooral ook omdat, kijk, als, als we weten dat dat ergens in een kluis komt te liggen en dat er niemand verder bij kan dan misschien één ambtenaar die af en toe het stof daar uh, komt afnemen. Uh, te, maar we weten tegenwoordig ook dat de overheid toch ook voortdurend doelwit is van hackers en, en, en voor je het weet ligt zo'n lijst wel op straat. Nou ja, je moet je dus nagaan wat is het belang ervan dat je een registratie hebt. En ook dat je zegt van is er een verhouding, het belang van fraudebestrijding tot wat je eist. Als je dus van iedereen dat kastje gaat nemen, dat gaat uh, gewoon. Ik vind dat uh, heel ver gaan. Maar goed, dus dan zal ook weer gelden dat je afspraken maakt over termijnen van bewaren. Want dat stofafnemen is één. Het kan zijn dat iemand wel aan het hekken is. Dus ook daar zul je afspraken over moeten maken. Mm. Net als het bewaren van belastingaangiftes. Hoe lang bewaar je die dingen. Ja. Daar moet je allemaal uh, laten we dat doen. Maar fraudebestrijding blijft echt, is van groot belang. En, en u zei net van, ja, ik heb er niet zo moeite mee... Dat, uh, dat dat soort gegevens van mij bestaan. Uh, hoe, maar, maar waar ligt dan de grens bijvoorbeeld? Wat, wat, wat mag nog wel en wat mag nog niet, wat u betreft? Ik vind zo'n kastje, wat precies uh, zou weten... Ik ben ik hier toen net op de fiets gekomen... maar ik vind zo'n kastje bijvoorbeeld gewoon veel verder gaan. Ja. Maar dat zullen anderen zeggen, van, dan is het veel zuiverder... dan vallen je andere mensen niet lastig, maar dan steeds natuurlijk een afweging moet je, die je moet maken. van aan de ene kant het belang van die fraudebestrijding. Aan de andere kant, hoe lang bewaar je iets. En vooral mensen die te goede trouwen zijn. Dat je die zo min mogelijk of zo kort mogelijk lastig valt. Ja. Um, iemand hier zegt ook via Twitter, draakmug. We hebben al zoveel van onze privacy ingeleverd. Dus dit kan er ook nog wel bij. Uh, vind uh, die parkeergevers blijkbaar niet zo, uh, niet zo belangrijk. Uh, is dat ook iets waar we dan gewoon aan moeten wennen? Ook voor de toekomst. Gewoon dat Dat, dat veel meer van ons bekend is. En zal steeds meer bekend zijn. En we gebruiken natuurlijk allemaal technische hulpmiddelen. Hè, dat je zegt, ik parkeer met mijn parkeernummer. Ik ben ook van zo'n organisatielid bij de parkeermeters. He, geef ik mijn kenteken door of geef ik een code door? Dan is ook weer iets bekend. Dus als we allemaal technische, moderne middelen hebben... Hè, in plaats van vroeger in metertjes wat te gooien... heeft dat gevolgen. Maar dan nog steeds moet je kijken... het belang van fraude aanpak... wat ik hier dus heel ja. zwaar weeg tegenover de andere kant de privacy. Maar het is wel een gevolg van al die technische hulpmiddelen. Ja. Maar u, u bent niet van die een van die mensen, want heel veel mensen zeggen dat hè, van uh, ja, ik heb eigenlijk niks te verbergen, dus, dus waar maken we ons nou zo druk om? Uh, maar goed, dat, dat, dat wordt wel steeds meer. Steeds meer van ons wordt bekend, staat opgeslagen huh? en kan dus uitlekken en daar kunnen mensen mee aan de haal gaan. Steeds meer is bekend, dat is in deze technische samenleving. Ook met telefoons, ligt niet als je hem op de vliegtuigstand zet... wat ik net heb gedaan, maar er is natuurlijk een heleboel gewoon bekend. Maar dan nog moet je het steeds belangen gewoon afwegen. Maar ja, technieken zijn steeds knapper. Mensen die dingen niet willen betalen en zich aan willen onttrekken. En helaas, dat vergt een steeds hardere en steeds betere tegenstand. Want ja. anders kan een overheid naar, geld, naar belastinggeld fluiten... en betalen u en ik aan andere luisteraars meer. Ja. Hier nog een suggestie van Chris Rossing via Twitter. Waarom geen aparte kentekenserie voor leaseauto's? En alleen die dus vastleggen. Het is te overwegen, maar dan krijg ik weer allemaal regels. En als dan een leaseauto opeens een gewoon auto wordt... moet ik het kenteken gaan veranderen. Maar alle suggesties, ik zal ze altijd bekijken. Maar dat geeft ook weer gewoon extra regels. Ja. Maar ik kijk er altijd naar als mensen suggesties hebben. Goed. Nou, wie weet komen we er zometeen nog via de telefoon ook een paar door. U blijft meeluisteren. Ik kom zometeen graag bij u terug... om de reacties door te nemen van onze luisteraars. Want daar gaan we nu naartoe. Helman Herperis, Tweede Kamerlid voor de VVD. Even kijken wat er op onze site gebeurt. Er wordt veel gestemd zie ik bijna 1100 mensen intussen. Om belastingfraude te voorkomen... mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. Dat is de stelling. En het is echt een bijzondere tussenstand. 50% eens, 50% oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met Schoenmakers uit uh, Nieuwkoop. Dag, ik ben het uh, oneens met de stelling. Want in satirische zin kan ik zeggen dat het niet ver genoeg gaat. Ik vind dat men eigenlijk in de auto een autodeurscanner moet aanbrengen... en in combinatie met die gps dan kan zien op welk tijdstip die autodeur is geopend en of niet. En Dat is ook makkelijker met de snelheidscontrole. Uh, serieus ben ik er uh, tegen, omdat uh, mevrouw, uh, uw gast, weliswaar enorm uitgaat van de fraudeaanpak... Uh, maar uh, het is een onrechtmatige daad om daar iedereen zijn gegevens voor te controleren. Als mevrouw zo nodig en terecht, hoor, daar niet van, uh, de fraude wil aanpakken... dan moet zij een methode bedenken waarop zij alleen die mensen kan aanpakken... van wie zij denkt dat ze frauderen. In dit geval die leasereiders. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Ja, goedemiddag van de Stelt. Ik, uh, ik ben het uh, helemaal mee eens dat je fraude moet uh, bestrijden. Uit, uitbannen kun je niet. Mensen is heel erg creatief. Maar uh, ik vind dat de wetgever is bij de voordeur moet beginnen. Bij de voorkant en niet bij de achterkant constant. En zich in Europa is, moet informeren om zich heen. Want wij, wij, wij bedenken zoveel regeltjes dat je een mens verleidt. Ik zal u een paar voorbeelden geven. En daar zou deze mevrouw ook eens over na kunnen denken. Ik ben ook een beetje van dezelfde partij. Uh, wij, wij hebben een grijs kenteken. We zijn het enige land in heel Europa die dat bedenken. En door dan een auto iets aan te passen. heb je in één keer een grijs kenteken. Dat is daar zeg is, maar een bezorgautootje, is dat dan? Ja, ja, meneer, ja. meneer Van der Bijden. Er is zoveel fraude mij. Maar nu nog een volgend punt. Wij hebben ook meerdere auto's lopen. De autoverkoper waar, wij, uh, waar mijn familie constant zaak mee doet, die zegt, ik heb zelf al een hele lijst, want ik weet het zelf zo wat niet meer. Want als er die maatbanden onder ligt, heb ik 14% bijtelling. Ligt er die maatbanden onder, is het 20% bijtelling. Er is ook geen land in Europa die dat allemaal bedenkt. Bijvoorbeeld in Duitsland heb ik ook altijd een bedrijf gehad, dat zijn directe belastingen. Dat is allemaal veel simpeler. Maar wij, maar de wetgever die bedenkt zoveel regeltjes ja. dat de stroper zo creatief is, dat hij weer wel iets weet. Dus men koopt een auto met die set banden, dan is die nou, procent, ja, ik snap het. Oké, ga ik straks aan haar voorleggen. Te veel regels, en dat mag wel wat minder, zegt u. Uh, want meer regels betekent ook meer fraude. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, dag met uh, Versteven van, van het Ik uh, hoor mevrouw Lepkeers daar uh, allemaal vertellen. Is dit liberalisme ten top om iedereen overal, maar waar je ook bent, te controleren... zelfs in een parkeergarage om fraude op te uh, sporen... laat de VVD, ik ben ook VVD'er geweest geweest, zeg ik erbij, mm -hmm. uh, op een gegeven moment andere fraude aanpakken. De grote fraude die er gebeurt in de woningsector, in de bankwezen, en daar hoorde de, de VVD niet over, jawel, ik hoor ze er wel over, maar daar wordt niets aan gedaan, meneer. Ja. Ja, okay, maar goed, en... maar, maar even, laten we even bij dit onderwerp blijven. U ja. hebt er dus bezwaar tegen dat, dat dit soort gegevens bewaard worden? Absoluut, absoluut. We Duidelijk. zijn toch liberaal en we zijn toch voor vrijheid en dan gaan we dit ook al doen. Waar ben je in Nederland straks nog vrij? Een dictatuur wordt het op deze manier. En dat wil de VVD toch ook niet? Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Martin spreekt u. Martin. Uh, ik ben het eens met de stelling. Er kan wat mij betreft niet genoeg gecontroleerd worden. Uh, privacy, van mij mogen ze een camera op mijn hoofd zetten... en vele mensen met mij, als je niks op kerkstof hebt... waarom zou je druk maken over waar je zit? Ja. Uh, die fraudeurs, die, uh, die zoeken het zelf op. En al verzinnen we duizend regeltjes... dan hebben wij nog geen enkele reden om daar maar langsheen uh, te gaan... zoals ik de voorlaatste spreker zag. Je bent allemaal verantwoordelijk voor je eigen daden. En als je uh, wenst te frauderen omdat er zoveel regeltjes zijn... Volgens mij doe je het dan nog altijd fout. Nou. Dus ik snap die hele redenering niet. Nee, oké, okay, maar goed, dat is zo. Uh, en ik denk dat niemand, want mevrouw Meneer Peres twijfelde er net even aan... Uh, maar ik denk dat iedereen ermee eens is dat als er fraude gepleegd wordt... in dit geval door die leaserijders, dat daar achteraan gegaan wordt... en dat daar uh, opsporing voor is uh, om dat geld toch gewoon in de staatskast te krijgen. Maar moet dat dan ten koste gaan van mensen die uh, nou ja, die helemaal niet willen... dat die gegevens bu uh, buiten komen? Nou, ik heb er echt geen problemen mee. Uh, privacy vind ik echt van ondergeschikt belang... Uh, zonder sociale controle zijn uh, de mensen in zichzelf vaak tot heel veel foute dingen in staat. Uh, doordat de camera's hangen, doordat er gecontroleerd wordt, doordat er uh, uh, in dit geval kentekens worden geregistreerd, passen mensen beter op en houden ze zich uh, beter ja. aan de regels. Ja. Dat is verschrikkelijk vervelend, maar mensen blijken dat nodig te hebben okay. om de... zich aan de regels te houden. Prima, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Richard Rotterdam. Richard. Uh, ik vraag me af, uh, als we nou eens die 500 kilometer uh, voor privé zouden verhogen naar 1000, om maar wat te noemen, mm -hmm. dan zou het misschien veel minder uitnodigen om, om, om, om die 500 te omzeilen. Want dan heb je veel meer ruimte, want als je een dieselauto hebt, waarvoor zou je niet even naar de supermarkt rijden en daar even je auto parkeren en ondertussen even wat boodschappen doen en misschien... Uh, bij die mevrouw met die, met die leuke snoeptafel uh, van de Jamin ook nog even wat gaan halen. Maar u denkt dat het, dat, dat niet bewuste fraude is die gepleegd nee, is? Ik nee, denk, ik denk als ik nou onderweg ben uh, als vertegenwoordiger en ik, en ik kom op mijn route even tegen en mevrouw die geeft even een, een lijstje of van joh, weer dat die boodschap even bij Appia app, ja, ophalen of bij de C1000 of weet ik veel waar, of bij de lokale bakkerij. Ja. Doe dat even. Ik moet, en, ik moet nu toch wel echt met mevrouw Neperis meegaan. Ik denk dat u iets, iets naïef naar de mensen kijkt om u heen. Ja, maar als je nou die kilometerstand van 500 naar 1000 zou verhogen... om al wat te noemen, dan zou dat misschien... Ja. want waar ligt nou die kritische grens... dat mensen dat nou op een gegeven moment gaan omzeilen? Ja, nou, goed, de, nou, goed, ze schrijft alle en, suggesties en, op. Ja, en ik vraag me ook zo langzamerhand af... of we toch niet... Wat, waar, waar nu de grens nog zo langzamerhand ligt... tussen een politiestaat en, en, en, en een normale democratie. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Herman van Heuvel. Zeg maar, Herman... En ja, ik ben het oneens met de stelling omdat ik vind dat het een oneigenlijk gebruik is van het systeem waarvoor het bedoeld is, parkeren. En, maar ik heb nog een suggestie. Volgens mij is het helemaal niet nodig om bij die uh, parkeermeter je hele kenteken in te tikken. Als je wil zien of een auto die daar staat betaald heeft. Maar de eerste drie of vier letters of cijfers is meer dan voldoende. En dan uh, kun je wel zien of de auto die daar geparkeerd is betaald heeft. Maar je kunt verder niet traceren. Oké, okay, nou nog een uh, suggestie de wijders. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Uh, goedemiddag met uh, Van Delen uit Scherpenzeel. Dag meneer Van Deel. Dag, ik, uh, ja, ik ben het oneens met de, stel, uh, met de stelling. Ik vind niet dat de overheid uh, moet gaan kijken op parkeergarages waar, uh, uh, waar wel of uh, niet uh, leaseautos uh, staan. Ik vind het sowieso... Uh, een, een hele vreemde uh, belastingmaatregel dat we mensen die gewoon een leaseauto hebben en die dat gebruiken voor hun werk, uh, hè, net zo goed als een, een, een, een Timmerman een, uh, een stuk gereedschap nodig heeft, hebben heel veel mensen ook een auto als gereedschap nodig. En ik vind het gewoon heel vreemd dat de VVD, uh, wat in het, die inderdaad pleit uh, voor vrijheid en, uh, en maximale uh, bewegingsvrijheid enzovoort, dat die met dit soort gekke maatregelen aan uh, gaat komen. Ja, en omdat er dus mee gefraudeerd wordt. Nee, fraude is inderdaad niet goed. Maar ik denk dat het ook goed is om eens een keer naar de wetgeving te kijken... die absoluut niet klopt. Uh, net zo goed, wat ik net al zeg, zijn, is, zijn er heel veel mensen... die beroepsmatig een auto nodig hebben. Ja. En het, het is natuurlijk uh, een hele rare maatregel... dat je op een gegeven moment dat je een, een beroepsauto hebt... dat je daar dan zoveel belasting voor moet betalen. Ja, okay. Dat vind je bijna om een tweede auto te hebben. Oké, okay, dankjewel. We, gaan nog e we doen nog eentje en dan gaan we terug naar mevrouw Anneperis. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Hermans. Dag meneer Hermans. Uh, goedemiddag. Uh, twee opmerkingen. Ten eerste, de fraude moet altijd bestreden worden, maar in dit geval, het geval wat nu voor ligt, moet de wetgever de wet veranderen. Dat is één. Twee, waar maken we ons nou een druk over? Als ik mijn, mijn, mijn straat uitloop, dan word ik gezien. Als ik de bus inga, de trein inga, waar dan ook, voor mij per naar Groningen of voor mij per naar de studio, dan word ik gezien. Als ik telefoneer, word ik gezien. Mijn bank weet alles. Ja. De Belastingdienst weet alles. We moeten er maar aan wennen, zegt u. Corporatie weet alles. Weet u wat we moeten doen? Wij moeten de privacy... Commissie van meneer Konstam die moeten we opheffen. Ja. En we moeten het idee dat we privacy hebben in Nederland... laten varen uit ons hoofd ja. zetten. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ik ga snel terug naar mevrouw Nipiris... want die wil ik graag nog even de tijd geven om te reageren... op alles wat er uh, de afgelopen tien minuten is gezegd. is uh, Tweede Kamerlid voor de VVD. Wat vond u van de reacties? Ja, ze zijn er nogal wisselend. Er zijn duidelijk mensen die zeggen van... fraudebestrijding gaat hier uh, boven de privacy... Nou, daar ben ik het mee eens. Ik zeg natuurlijk ook, andere mensen zeggen, kun je niet een andere maatregel doen? Dan kom je bij dat kastje, hè? alleen maar een leaseauto's. Dan val je andere mensen niet lastig. Maar de mensen die, ja, die die leaseauto's hebben, blijf je wel volgen. In de toekomst zal dat denk ik ook best wel eens gebeuren. Dan verklein je gewoon de groep. Ja, dan heb je natuurlijk ook mensen die zeggen: van banken frauderen. Nou, fraude moet je ook bij banken aanpakken. En ook op woningcorporaties uh, kritisch zijn. Daar zijn we het natuurlijk over eens. En ook van: we hebben zulke gekke regels. Ik denk dat je te daar veel altijd ook zei moet die zeggen. Die minder zei huh? ook te veel, uh, te veel, regels, te veel waardoor, regels, waardoor ik... ook die ook fraude uitlokken. Ja. Dat betekent, ik kan me dat heel goed voorstellen... maar dan als je die regels afschaft... want dan zeg je bijvoorbeeld helemaal geen vrijstelling meer... voor privégebruikauto. Nou, dat heb ik vorig jaar gezien, stond het land op zijn kop. Maar om goed te kijken naar regels... kan dat gewoon beter En minder fraude gevoedigd. Dat lijkt mijn hele verstandige altijd doen. Maar heren zeg ik nogmaals... het belang van de fraudebestrijding gaat hiervoor. Maar wel goede afspraken maken en beter kijken naar regels. Ja. Want dat mag terecht ook van de politiek worden... Gevraagd. En wat die ene meneer zei, dat we zo langzaam aan het opschuiven... naar een politiestaat, dat vindt u niet? Dat vind ik echt uh, gewoon zware overtrokken. Maar ik ben wel blij dat er gewoon politie is. Verder heb ik mijn vrijheid, maar ik wil ook dat anderen die regels misbruiken, worden aangepakt. Ja, ja. Want dat vind ik voor mij ook van groot belang. Oké, okay, u hebt wat suggesties kunnen noteren van onze luisteraars... dus wie weet dat we dat nog ergens terug horen... in een van de Kamerdebatten over deze kwestie. Dank voor het meedoen in Stand.nl. meneer Peres is Tweede Kamerlid voor de VVD. U kunt blijven stemmen op die stelling. Die staat op onze site www.stand.nl. Even kijken wat er is veranderd nog in de gegevens... 1200 mensen ruim, eh, 49 om 51 is het nu, het was net 50-50. Zometeen is er Dit is de dag, na twee uur met Elsbeth Gruteke en Rensse Klamer. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Onvoltooid, verleden tijd op de radio.